6 uur. Dit is Renate Evers met het, het komen te staan. De inspectie voor de gezondheidszorg maakte gisteravond de namen bekend van elf instellingen die onder de maat functioneren. Het oordeel van de inspectie is gebaseerd op gegevens uit maart. En volgens IJsselheim in Overijssel en Zorggroep Groningen is die informatie niet meer actueel. Koeriers die voor thuisbezorgdiensten werken controleren bijna nooit de leeftijd van een klant die alcohol of tabak heeft besteld, meldt het AD. Ook in de horeca wordt het verbod op de verkoop aan minderjarigen niet goed nageleefd. Supermarkten en speciaalzaken doen dat wel. Het officiële dodental van de aanslag in Bagdad van afgelopen weekend is opgelopen naar 250. Dat cijfer is bekendgemaakt door het Iraakse ministerie van Volksgezondheid. In de nacht van zaterdag op zondag ontplofte een busje met explosieven vlakbij een druk winkelcentrum. Terreurbeweging IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Premier Rutte denkt dat het moeilijk zal worden om het associatieverdrag met Oekraïne aangepast te krijgen. Nederland zei in april in een referendum nee tegen het akkoord. En Rutte wil in Brussel bijvoorbeeld de toezegging dat de Oekraïne geen lid wordt van de Europese Unie. Maar de onderhandelingen verlopen nog niet erg soepel, zegt de premier. Bij een brandweeroefening in een leegstaand pand in Geldrop is per ongeluk een grote brand uitgebroken. Collega's die niet aan de oefening meededen hebben geholpen de brand te blussen. De oefening was in een groot monumentaal pand waar vroeger een sterrenrestaurant was gevestigd. Het is nog onduidelijk wat er is misgegaan bij de oefening. Het weer, wolkenvelden, lokaal kan een bui vallen, maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf morgen meer zon en de temperatuur loopt op tot plaatselijk 27 graden in het weekend. Dit was het NOS... verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staat momenteel geen... Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 Als je j'ai pas envie Ik Même en peinture, je suis pas là pour les sourires d'après-midi. Et le temps qui se perd Entre tes genus et les vieux qui espèrent Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour Et les salauds qui veugent la couleur de l'amour Et les gens qui traînent comme je traîne mon ennui Jamais le jour et on coule dans son lit en dat je et en dat je niet en dat je niet vergeet, en en dat je en je je niet vergeet, en dat je niet vergeet, en dat les niet qui en dat je niet des en Et les niet en Is ce soir, je. Is dit zo? Ik heb geen vertrouwen in je. je. Is dit zo? Ik ce soir, vertrouwen in je. Tú ya no me quieres, y eso es lo que wat me hiere. Que tengo la niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik Sammissar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 Cama come cama come come baby, te digo todo mi símulo que tengo la camisa negra y...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 Ik wil acabar. Todos esos besos. que te quiero dar, A mij niet no me importa. que duermas met hem. Want ik weet dat con poderme ver. Als hij vas a hacer? Decídete pa ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Wat je meemaakt, wat je me doet, me importa que vivas con él, porque sé que mueres, con poderme me mujer, wat vas a wat je me doet, wat je me doet, wat je no me busques más. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, die kant op gaat, en die kant op gaat, en die kant op gaat, en die kant op gaat, en die kant op gaat, en die kant op gaat, en die kant op me, voy. Si me das, yo también te doy. Yo quiero acabar zo. sufrimiento wil te hace llorar.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 I'm not afraid to Tout ce qui est marqué sur les murs, je peux plus voir la vie des autres, même en peinture, je suis pas là pour les souris. Par les gens qu'on déteste, les rentées vous manquez, et le temps qui se perd entre des genus et les vieux qui espèrent, et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salons qui veulent la couleur de l'amour, et les journaux qui traînent comme je traîne mon orde. Jammer le jour, et qu'on coule dans son lit, en appelant ça de l'amour. En les soumis honteux, qu'on oublie devant sa glace, en se disant je suis dégueu, je suis pas dégueulasse. Doucement, les rennes qui coulent, sous le regard des parents. ZANG te... I'm a bond.